7 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In Scheveningen wordt vanochtend de zoektocht hervat naar de vermiste watersporters. Zeker is dat er nog één persoon wordt vermist, maar mogelijk gaat het ook nog om twee anderen. Gisteravond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen. Twee van hen zijn door de KNRM uit het water gehaald en gereanimeerd, maar konden niet meer worden gered. Vijf anderen wisten zichzelf of met hulp in veiligheid te brengen. Een van hen ligt nu in het ziekenhuis. In de coronacrisis is het geweld tegen de politie toegenomen. Dat blijkt uit gegevens die de politie aan de NOS heeft verstrekt. In de week van 6 april lag het aantal keren dat de politie met geweld te maken kreeg... 40 hoger dan de laatste week voor de coronacrisis. Inmiddels lijkt het aantal incidenten weer af te nemen. En verder valt op dat er fors meer wordt geklaagd over overlast door buren en hangjongeren. Afgelopen week kwamen er bij de politie meer dan 13.000 klachten over binnen. Ruim twee keer zoveel als in diezelfde week vorig jaar. Het leenstelsel schrikt studenten niet af. Ze lenen vaker en meer. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de eerste effecten van het leenstelsel. Volgens het CPB is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs er ook niet door veranderd. Nog altijd kiezen zo'n 85% van de HVO- en VWO-scholieren voor een opleiding aan het HBO of aan de universiteit. Ook kinderen van ouders met lage inkomens zijn niet minder gaan studeren, zegt het CPB. Afgelopen jaar daalde de politieke steun voor het leenstelsel tot een dieptepunt. Op dit moment wordt het geëvalueerd door het ministerie van Onderwijs. Tegen de Franse oud-president Giscard d'Estaing is een onderzoek ingesteld na een beschuldiging van seksuele intimidatie. De aantijging komt van een Duitse journaliste die zegt dat de oud-president haar in 2018 tijdens een interview zou hebben betast. Zijn advocaat zegt dat de inmiddels 94-jarige Giscard d'Estaing zich niets van de situatie herinnert het weer. Vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook af en toe een bui. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog behoorlijk koud. Later loopt de temperatuur op tot 11 graden in het noorden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Of the the music of the Past, the music of the Past, music of the Past.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 sign on the wall but she wants the law En nog steeds onzeker. Als tien jaar terug toen we dronken speelden en droomden. zijn bij rond spelen op sta We're van Zandvoort. Heeft het. En jij beleeft het!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 The multitude of angels, and I'm playing with my heart. To you. suddenly my heart goes boom. It's an orchestra.